Twee uur. Het NOS-Journaal. Marianne Koekoek. De nationale ombudsman wil van minister Opstel te weten welke afspraken in de formatie zijn gemaakt over de vicepresident van de Raad van State. Ook vraagt hij of er wel een advertentie moest worden geplaatst en of de schijn van partijdigheid is voorkomen. Vrijdag droeg het kabinet minister Donner voor als nieuwe vicepresident. En over de procedure zijn veel vragen gesteld, onder meer door de oppositie. Drie mensen hebben bij ombudsman Brennink Meijer geklaagd. Die wil nu eerst opheldering van het kabinet. Pas als hij daarop antwoord heeft, beslist hij of hij zelf een onderzoek instelt. Het Openbaar Ministerie heeft aan twee Wikileaks sympathisanten taakstraffen opgelegd. Omdat zij in december vorig jaar websites hebben aangevallen. De een is een jongen van 17 uit Den Haag. Hij viel websites aan van creditcardmaatschappij Mastercard... en de betalingswebsite Paypal... omdat hij geen zaken meer met Wikileaks wilde doen. Hij kreeg een werkstraf van 26 uur. Een man van 20 uit Hoge Zandsappermeer kreeg een taakstraf van 80 uur... voor een aanval op de website van het OM. Achmea neemt een meerderheidsbelang in de vergelijkingssite independer.nl. De verzekeraar krijgt bijna 80% van de aandelen van de internetvergelijkingssite voor verzekeringen. Achmea hoopt meer inzicht te krijgen in wat de consument wil, zodat daarop kan worden ingespeeld bij het aanbieden van nieuwe verzekeringen. De onafhankelijkheid van de site is volgens de verzekeraar niet in het geding. Hoeveel Achmea voor Indipender betaalt is niet bekendgemaakt. De Consumentenbond is verrast door de stap van Agmea. Nou, het is nu natuurlijk nog heel uh, moeilijk in te schatten. Uh, ze zeggen daar een objectief uh, oordeel mee te willen blijven behouden. Uh, alleen vorig jaar deze tijd was het Agmea nog... die de onafhankelijkheid van Independer juist in twijfel trok. Maar we moeten maar kijken wat uh, de toekomst uh, gaat brengen tussen hun tweeën. De NOS-correspondent in China, Wouter Zwart... wordt eind volgend jaar correspondent in de Verenigde Staten. Hij volgt daar Ilko Bos van Roosenthal op... die na de presidentverkiezingen in de VS stopt... De wisseling van de wacht past in het beleid van de NOS om correspondenten na een aantal jaar van standplaats te laten wisselen. Wouter Zwart begon vijf jaar geleden als correspondent in China, van waaruit hij ook de omliggende landen volgt voor de NOS. Op het EK voetbal is ook een Nederlandse scheidsrechter actief. Bjorn Kuipers is door de UEFA gekozen als een van de twaalf scheidsrechters die komende zomer mogen fluiten. Het is voor het eerst dat Kuipers actief is op een groot toernooi. Wel fluit hij geregeld wedstrijden in de Champions League... en leidde hij afgelopen zomer de wedstrijd om de Europese Supercup. Dat je uitgenodigd wordt voor een EK in Polen-Oekraïne... betekent gewoon dat we, een, een, dat we he, het team een prima prestatie hebben geleverd. Dat de KNVB en de scheidsrechters een, een prima weg zijn ingeslagen... en dat we op, op weg zijn om deelgenoten te zijn van het EK. Het is geweldig. Op het WK-voetbal van vorig jaar in Zuid-Afrika... waren geen Nederlandse scheidsrechters... Dan nog het weer. Wisselend bewolkt en hier en daar een bui. Temperatuur 5 graden in het oosten en 8 in het westen. Morgen opnieuw bewolkt met vooral in de ochtend kans op regen. Het wordt dan gemiddeld 6 graden. Als je nog beter wilt worden van je gezonde leefstijl... profiteer dan met duizenden andere vegetariërs... van collectieve korting op je zorgverzekering. Kom snel naar vegapolis.nl. Zuid-Limburg, je zal er maar wonen. Je zal maar met al je vrienden en familie in je eigen huis... onder een enorme boom kerst mogen vieren. En allemaal blijven slapen, inclusief alle schoonouders. Logeerkamers genoeg, ook met een badkamer. Je zal er maar wonen. Ga naar de Bright Side of Life. Zuidlimburg.nl Nederlanders houden van knutselen. Van de boer die zijn land bewerkt, tot tuinieren in onze achtertuin. Maar hoe ziet al dat knutselwerk er vanuit de lucht uit? Vanavond in Nederland van boven. Rond kwart over tien bij de VPRO op Nederland 1.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 Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Dit is Radio 1. Eo: dit is de dag: Thijs van den Brink en Elsbet Gruteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit Is De Dag. Je, je merkt het echt als je met vriendinnen of, of mensen omgaat... die genoeg te besteden hebben. Want die gaan gewoon de winkel in en... oh, kijk eens wat een mooie trui. En die kopen die mooie trui. En dan is het van, ach, doe jij dan ook? Want jij houdt toch ook van katoenen trui? En dan is het van, ja, ik vind het een hele mooie trui... maar ik heb niet die 60 euro voor die ene trui. Het zal u niet zijn ontgaan. De armoede in Nederland wordt steeds groter. Zal de Kramer, goedemiddag. Goedemiddag. Je komt vandaag met een nieuw blad over armoede. Hoeveel kost dat blad? Geen dubbeltje. Geen het dubbeltje, maar is Geen dubbeltje. Het ik wil vragen gratis. wat wel, maar het is helemaal gratis. Ja, het wordt uitgedeeld in de voedselpakketten van de Voedselbank uh, tot aan de Van harte resto's, uh, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, overal waar maar armoede uh, de kop op steekt. Daar proberen we hem neer te leggen. Als er één land is waar men weet wat armoede is, dan is het wel Noord-Korea. De spanningen lopen daar nu snel op, nu het land in rouw gedompeld wordt door de dood van Kim Jong-il. Noord-Korea-reiziger Jan Vermeer, wat is u het meest opgevallen in de manier waarop de westerse media berichten over die, uh, dat overlijden van de grote leider daar? Met name dat eigenlijk niemand precies weet wat Kim Jong-un nou voor persoon is. Dus de, de zoon de van, van Kim Jong-il, de opvolger inderdaad. En daar hebben ze eigenlijk geen idee van, van wat voor een mens dat nou eigenlijk is en wat er dus staat te gebeuren. En u wel? Ook niet heel erg diepgaand, maar wel iets meer dan de gemiddelde media, denk ik. Niet alleen voor mensen die in armoede leven is december geen feestmaand. Ook voor wie eenzaam is, zijn juist feestdagen als Sinterklaas en kerst. Misschien wel de meest treurige dagen van het jaar. Maartje van Wegen, goedemiddag. Goedemiddag. Morgenmiddag presenteer jij een concert tegen eenzaamheid. Wat heb je met eenzaamheid? Dat vind ik vind het wel mooi, een concert tegen eenzaamheid. Toch, ja? Kan je dat zo zeggen, tegen eenzaamheid? Nou, je bent in ieder geval niet eenzaam als je met z'n allen... in de grote zaal van het concertgebouw zit, dat is waar. Wat, wat vind ik eenzaam? Wat heb, wat heb ik de... met eenzaamheid? Ja. Nou, ik heb het te doen. Ik, ik voel me bevoorrecht. Ik ben nooit eenzaam. Eh, mensen om me heen, man die van me houdt, familie, vrienden. En dan weet je dat je bevoorrecht bent. En dat geldt voor lang niet iedereen in Nederland. Dus dat heb ik met eenzaamheid. Ik heb het met eenzame mensen te doen. En ik denk, wij hier allemaal. Tsjechië, Rout, want Vaklaf. Havel is niet meer. Ja, Wim Berkela, jij gaat met ons in de tijdmachine stappen... achter het ijzeren gordijn. Uh, ja, zou je nou kunnen zeggen dat Havel tegenovergestelde van Kim Jong-il was? Ja, helemaal. Kijk, we gaan zo meteen iets over Havel zeggen. Nou, die toon zal heel opgewekt en positief zijn. Die man vergroot mij, vind ik. Die vergroot ons allemaal. Als je, he, je hebt je eigen muizenissen en je kleine ruzies en je grote onvrede hier in Europa. Maar deze man worden helemaal groot van. Als het over die uh, Kim Jong-il ging, nee, dan had, we, had ik heel hard in de bus geblazen. Ja, en je wees ook naar Jan van Dat is een beetje zielig voor Jan. Maar dat is <lacht> nee, niet uh, Kim Jong-il hoor. Dat niet door elkaar. <lacht> Die is er niet meer. Nee. Goed, Dichter bij de Dag is vannacht. bruin. Bruinja. Zijn gedicht over deze uitzending hoort u tegen drie uur. Heeft u een vraag of opmerking voor ons? Dan kunt u een bezoek brengen aan onze website. Dit is het dag.nu. U kunt ook reageren via Twitter. En dan kunt u het beste de hashtag didd gebruiken. Ja, Wals van Strauss. Ja, maatje van Wegen. je ging meteen al mee bewegen. Ja, ik vind het zo leuk. Ik ben van Radio 4 geworden, hè. al wel vijf jaar. Ik presenteer elke dag de klassieken op Radio 4 van 9 tot 12. Dit wat wij doen, trouwens, is huidigenis. Nou, is weer raar, wegdraaien, we bij raar om te zeggen dat jullie wegdraaien van muziek. Maar je hebt gelijk. Het was wals, het trouwens. Was, trouwens. Ja. Morgen is er dan dat speciale concert in het concertgebouw in Amsterdam. Jij presenteert dat. Wordt uitgevoerd door het Nederlands Philharmonisch Orkest. Uh, wat, wat voor concert is het? Hoe ziet het eruit? Programmering. In de uh, instantie. Nou, het Nederlands Filharmonisch Orkest, dat is aardig van. Ze die doen veel dingen voor niks. Goed ook door het hele jaar heen. Masterclasses zoeken mensen op. Uh, het wordt gewoon een hele mooie, een heel mooie middag. met wat heet toegankelijke muziek. Straus, ook wel Stille Nacht. Uh, Hongaarse dansen, uh, Brahms. was in de negentie, 19e eeuw al een hit en is het nog steeds. Uh, we willen met z'n allen. Uh, ze vroeg mij, wil jij dat presenteren? En, en toen wat zei ik, jij toen? Toen zei ik, uh, ja, misschien klinkt dat raar... ik zou het niet leuk vinden als ik zou weten... ik zit in het concertgebouw met een etiket... Uh, eenzaam mens op mijn voorhoofd ja. geplakt. Dus dat nou, woord... Uh, dat, dat laat ik niet vallen. Nee, nee. nee dat dat laat ga ik niet je dan vallen. wel zeggen? Nou, ik ga vooral proberen. En ik heb met alle... Want het is van heel veel organisaties. Hè, die dat, dat is goed trouwens. er zijn heel veel organisaties in ons land. die zich bezighouden met eenzame mensen. Met mensen die het moeilijk hebben. Ik bedoel Rode kruisen, En Heils. En Humanitas. En Zichting Ouderenzorg. Nou ja, veertig. Moet je niet allemaal opnoemen. Maar ze hebben bedacht. we gaan nu zo'n concert organiseren. doen we met z'n allen. We gaan niet elke apart iets doen. Nou. Nee, we gaan met z'n allen dat doen. Kunnen we ook een grote en, presentator inhuren? Nou ja, ja doen allemaal, zij doen het allemaal voor niks, dus ik ja, doe het natuurlijk nee, dat ook ik niet. voor niks. Uh, naam? Nou, en we hebben ook wel tegen elkaar gezegd bij de voorbereidende gesprekken... ik ga niet allemaal een beetje... wat ik bij Radio 4 probeer ik ook nou ja, toegankelijk informatie te geven. Ik hoop altijd dat ik mensen die het allemaal heel echt weten... niet wegjagen, maar ook nieuwe mensen erbij betrek. Gelukkig is de klassieke wel best beluisterde programma... dus zo heel raar doen we het niet met z'n allen. Ik wil vooral proberen dat mensen... Misschien zijn ze nooit in het concertgebouw geweest. Misschien ook wel. Ze kom uit het hele land. Dat mooie je wat jurk vertelt, aan, Een mooie pak aan. Over het ja, gebouw. Of maar over... vooral het ook gezellig hebben. En niet, was hij nou een vriend van Massenet of ICI of weet ik wat. Gewoon, we gaan naar elkaar luisteren. We zijn met z'n allen erop uit om u, wij met z'n allen als organisatie, u een paar mooie uren te geven. Nou, kijk eens waar we zijn in de... Een van de mooiste concertzalen van de wereld. Met een toporkest. Een Nederlands Philharmonisch Orkest. Heerlijke muziek. Even, even weg van alle muizenissen. En wat komt er nog? En vind ik het allemaal wel leuk? En hoe vervelend vind ik die dagen eigenlijk? Of wat gebeurt er in januari? Komt er dan nog wel iemand? Nee. Mooie uren. Nu even mooie uren. En ja. dan ga je ook niet benadrukken dat ze zielig zijn, maar gewoon benadrukken dat het heel fijn is om daar met z'n allen te zijn. Is dat, uh, ja. dat, dat wat je gaat doen? Als ik nou niet ga, dan ga jij gewoon. Want <laughs> we hebben dezelfde toon. Nee, precies Elsbeth. Zo, zo gaan zo we moet het proberen. Het zijn. Nee, je gaat niet zeggen, u bent eenzaam. en nu, Want ik ook toen ik bij de eerste zeg, hoe weet je eigenlijk dat iemand eenzaam ja, is? want dat is inderdaad de vraag. Hoe, hoe komen die mensen terecht in dat, ja, bij dat concert? Ja, ik denk wel, als iemand dat anders dat weet, ben je dus alweer niet zo eenzaam. Want is dat dus gesignaleerd? Nou, veel van de thuiszorg, ook wel Kruis en zonnebloemen, al die organisaties die op de een of andere manier met mensen te maken hebben. Er zijn in Nederland, ik schrok daarvan, echt 200.000 mensen in ons land, waar je altijd denkt dat iedereen toch nog wel een klein beetje op iedereen let. Niet waar, extreem eenzaam. Dus dat is heel maar veel, veel ouderen. Daar komt dan nooit iemand. Of daar komt bijvoorbeeld iemand van de thuiszorg... die je uit bed haalt en wast en kleren aan doet. Maar dat gewone praatje... of hoe gaat het nou met je... of kerst komt nu en dat was toch heel anders... toen je man nog leefde. Of je kinderen laten die nog van zich horen. Dat is dan... Eén keer in de maand of zoiets. Ja, en thuiszorg heeft die namen doorgegeven aan de organisatie, bijvoorbeeld? Ja, nou, thuiszorg uh, geeft dat door. Dan wordt ook die Nederlandse ouderen, uh, de, de ouderenzorg gaat daar ook op, op af en vraagt ook... meld ons, meld ons dat. En je zegt ook niet zo makkelijk van jezelf... wij die jongeren zijn niet, maar ouderen ook niet ik ben eenzaam. Hm. Het schijnt trouwens dat de iets jongere oude mensen minder gêne hebben, maar hm. je houdt je toch ook graag groot, want yes, wie, wie vindt het nou leuk om te zeggen, nou. ik ben eenzaam. Maar dan moet je mensen ook heel voorzichtig uitnodigen voor zoiets. Dan moet je het ook niet presenteren als een concert voor eenzamen. Want dan komt er misschien... Gewoon een ze laten liggen als je een keer schoonmaakt <laughs> nou ja, naar gaan. Uh, Ja, dat Ik lijkt... weet niet precies hoe, of dat ook mensen zijn die in, wel van klassieke muziek houden. of niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat gevraagd vindt u het leuk om naar Amsterdam te gaan. En naar misschien een feest. ook al vroeg naar een feest. Ja. Ja. Mooi, dus concertgebouw. Komen, maar die komen dus allemaal in Amsterdam. Die kennen elkaar niet. Die schuiven ja. allemaal naar binnen elkaar kijkend. Van ben jij eenzaam? <laughs> ik weet het ook, maar ik wil <laughs> dat ook niet nou, weten. Nou, wat hoop ik nou dat dat nou niet de eerste gedachte... Is die bij die mensen boven komt? Gewoon, wat is dit? Een prachtige zag. Goh, dat orgel. Oh, zie je weer Bach en Hendel. wie staan daar boven. Ken jij die namen? Runtgen. Ken ik niet. rundige foto. Oh nee, dat is. Een componist weet <laughs> dat we iemand anders. <laughs> ja. Dat hoop ik dat ze ik denken. Het. Maar en misschien hadden we dan net niet over. gedacht. Misschien moeten we er dan ook helemaal niet over praten, want hadden ze het niet geweten. Nee. Nou, maar ik het neem is gewoon me uitgenodigd. Ga er echt Stel maar gewoon. Ja. Even naar Sander de Kramer. Sander, wat, wat Maatje van Wegen nu vertelt over eenzaamheid. Geldt dat ook een beetje voor armoede? Dat mensen er niet over durven praten? Ja, ja die raakvlakken die zijn, die zijn altijd. Eenzaamheid en armoede zijn onlosmakelijk aan, zich, aan elkaar verbonden. Maar daar, die onderkant van de samenleving is ook heel breed geworden. He, volgens het CBS zelfs 1,1 miljoen mensen. Daar zitten zeker ook extreme eenzame mensen tussen. Sandra, dat is een mag ik mag ik even aan je vragen? Het is het nou zo, ja. je zit bij Radio Rijnmond... dus je bent geneigd om een beetje harder te praten... omdat je niet <laughs> hier in de studio zit. Maar ik denk dat eenzaamheid en armoede dat dat niet hetzelfde is. Ik denk dat je ook heel wel gesteld, heel eenzaam kunt zijn. Tuurlijk. Dan kun je wel weer mensen vragen die, die je betaalt... die jou mee uh, uit winkelen nemen of ergens op je koffie drinken. Maar het hoeft toch niet helemaal gelijk absoluut. op te gaan? Nee, absoluut. Maar dan heb je, zit je eigenlijk ook in een situatie van armoede. Alleen dan andere armoede, Een soort geestelijke armoede. Ja. Als, je, als je niemand hebt om tegen te praten... Dan, dan, dan heb je eigenlijk maar een heel schraal leven. Ja, ja dat is waar. En dat is, dat is zo kan en dat je... een van de grootste problemen van dit moment... Ja, zo, zo kan je het dan ook weer armoede noemen. Even nog een stukje muziek. Schone blauwe, do, blauwe Donau van het Nieuwjaarsconcert. En jullie klappen helemaal niet mee. Nee, nee. Oh, de ja, mensen nou, daar wel. wel zo nou ja, ik wezen. moet eerlijk bekennen zo. dat ik van deze muziek, juist als ik daar nou binnen zou stappen. dat ik van die opgewekte muziek, André Reum muziek. Overigens Geweldige man, die andere miljoen. Oh, ja, je ja, een ja, woord, ja dat weet ik, maar dat meen ik, ik ook me wel ook echt. Die man met grote kwaliteiten. Maar ik zou van deze muziek juist al iets wat gedeprimeerd zijn. <lacht> dus ja, nou als, het... als ik dan een bombastische Beethoven zou horen... zou ik denken, oké, okay, maar dit, dan kom je zo binnen op die vals. En denk nee. je, ik ben eenzaam, ik moet opgewekt zijn. Beethoven doen we niet, lies doen we wel. En inderdaad, die schöne blauwe donor. Maar je bent, ik heb je nog niet eerder ontmoet, maar je bent een bijzonder mens. Volgens mij <lacht> dat je echt je niemand somber van. Dit is kerst, okay. dit is nieuwjaar het is mensen in prachtige, die dansen van die balletten en dat grote orkest mensen allemaal op mooi, en dan zit jij thuis daar kan je een beetje aan vergapen en André Rieu, okay. ik heb ik ben, ben altijd in de studio, maar één keer in de maand ben ik bij iemand thuis. En af en toe bij mijn luisteraar, bij een muzikus. Ik heb drie uur bij André Rieu gemaakt. Een pa, uh, paar van die concerten op dat Vrijheidhof. Nou, onderschat dat Nee, dat. maar ik meende mijn compliment, jo, hoor. Jo, jo, ik meende jo, mijn compliment. maar alleen als je naar nou eens ja. voelt... en dan kom je met die opgewekte wals binnen, dat je denkt... Bij Wim zou ik niet nou werken, moet, maar, nou maar Wim het goede nieuws nee, is... Ja. je bent niet uitgenodigd, nee, nee, dat, is, dat is heel <laughs> Dus dat verhaal. valt al weer. Maar zou jij treurige muziek willen dan? Nou, nee, maar ik, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Maar als stel je voor, je voelt je echt eenzaam. Je krijgt die brief en die brief is natuurlijk versluierd. Want die wordt niet gezegd, u bent eenzaam, wees welkom. Maar je voelt het zo en je weet ook wel eigenlijk dat je daarom uitgehouden wordt. En dan hoor je die walsen. Nee, daar, daar zou ik echt een beetje treurig voor Ik denk juist dat je maar? je extra mooi voelt in je mooie jurk, je haar gedaan, je mooie pak. En dan die schöne blauwe donder komt inderdaad ook. Er komen uh, uh, andere walsen. Hongaarse Rapso die Liest. Dat is echt groot, virtuoos. Door dat orkest gespeeld. Ik zou alleen maar meer op, voor zover je lijf dat toelaat. En genieten niks zomaar. Niks. Oh, nee, nou, maatje Straalt en Wim die ja, zitten in elkaar. Nee, ja, nee, ja, ja, maasje, ja. De mensen komen naar het concert, maar het is niet alleen concert, het is ook eten. Ja, nou, hapjes. Hapjes. En, en mensen worden echt gezellig echt en, verzorgd. En, ja, en krijgen een uh, cyclaar mee aan het eind. En nou, een beetje gewoon allemaal. Op, een letten op je. Nou ja, gewoon een, dan een, een bloem. beetje kleur. kleur ja. Want gewoon worden de reiskosten ook betaald of niet? Ja, dat wordt natuurlijk allemaal in orde. En, en rolstoelen en begeleiders. Mensen worden maar dan ga je met de trein in? Nee. Klapje. Klapje. Klapje. Klapje. Kan ook je. Kan iedereen ook zien? Hij is net het eenzaamheidsgezet geweest. <laughs> Houd toch goed dat dat allemaal zo onder, onderstrepen. Nee, maar. Ik, ik vind het mooi. Ja, de is positief. Hoor. Alleen dat dus is maar leuk om zo'n cyclaan mee te nemen in de trein. Maatje, jij zei net van tevoren voor de uitzending. Ja, ik ben geen eenzaamheidsdeskundige. Maar je voelt je wel geroepen om dit te gaan doen. Wat maakt dat jij denkt: ja, dat doe ik? Je hebt vast heel veel aanvragen voor dingen. Ja. En ik vind een mens is niet voor zichzelf op aarde. Nou, dat vinden jullie, denk ik, ook. Ja, zeker. Dus uh, ik, ik, ik zit nogal wat clubjes en doe dingen. In, in mijn eigen dorp zeg ik helemaal nooit nee. Als ik denk dat ik uh, een mens een plezier kan doen, en dat zijn wel vaak mensen die uh, het lastig hebben in, in het leven, nou, dan kom ik. Dus ja. nu komt. Nou, dit is vooral geen oproep <laughs> van. Bel dan iemand nee, nee, nee, nee. Ben je uh, Maartje, nee. Kom maar, mijn man moppert wel eens heel af en toe. Want dan zit je tot s'avonds heel laat met een rode kop achter de computer om voor te bereiden. Ik, oh ja, ik moet ook nog het draaiboek vanmorgen doen. Weet je zo dat je? Maar ik, ik, ik, vind je moet als je kan. En ik ben ook van de Stichting MS Research of 25 jaar ambassadeur, omdat dan je naam gebruikt, wordt in een aanbeveling. En dan gaan misschien mensen. Wat is dat eigenlijk voor ziekte? Weet ik niet. Of we verdiepen. Oh ja, nee, die vrouw zegt: het, Dus het zal ook wel goed zijn. Nou, misschien wel ik een deugd. beetje geld. Ja, zoiets dat zit dan een beetje aan mij vast. Ja. Soms denk ik wel eens een beetje saai. Maar ja, zo ben ik nou eenmaal. Nou, dat vind uh, ik niet, hoor. Nee, dus da daarom, daarom zeg ik ja. En ja, dat klinkt raar, maar het is misschien wel makkelijker nee zeggen tegen iets waar je voor betaald wordt. Want dan kan je zeggen, oké, okay, ik kom, ik ga niet betaald, dan van die dingen die je voor niks doet. Want ja. denk je, al die organisaties, die zetten zich daarvoor in, al die mensen daar. Nou, wie ben ik dan om te zeggen, jongens, uh, ik, ik red het niet, ik kom niet. Dat dan doe je, je niet. Maar en, en voor de mensen, voor onszelf, wij, wij die niet dat concert presenteren, maar ongetwijfeld ook mensen in onze omgeving hebben die eenzaam zijn. Wat, wat, wat adviseer je? Ja, dat is niet alleen nu en niet alleen in januari, maar dat is het hele jaar door. Probeer een beetje naar je buren en de mensen daarnaast te kijken en een beetje aardig te zijn. Daar zeg ik natuurlijk niks nieuws, mee. alle open deuren, alle clichés. Ja, maar, maar, maar blijkbaar is het Een cliché nodig? is niet voor niks een uh, cliché. En uh, ja, wat ik zei, ik, ik voel me bevoorrecht. Ik zit in zo'n misschien juist omdat je je bevoorrecht voelt en van huis uit het meegekregen... dat je ook een beetje kijkt naar de andere mensen in de straat of een, verderop beetje aandacht hebben voor elkaar. Het lijkt wel een beetje, een beetje dominee-achtig. Ja, maar... dominee van nou, Weeg. dominee van heel Weegen, goed. dominee Maartje. Nou ja, heel goed. Ik zeg natuurlijk niks nieuws. Laat ik niet even zo nee, de potentie hebben. Maar... We horen wel dat eenzaamheid toeneemt. Dus blijkbaar is het toch iets wat niet zo heel vanzelfsprekend is. Of of nee, dat... en die gêne om daarvoor uit te komen... Uh, die is toch blijkbaar groot. En dat is bij de echt. Oude, oude mensen, is dat sterk zo? Ik heb een, bij mijn dorp ook een aantal bejaardenhuizen. En ik moet zeggen, al die vrijwilligers, daar is morgenmiddag ook een beetje voor bedoeld. Ik heb die mensen grenzeloze bewondering voor, die ook een gezin soms en van alles en ook zorgen om hun ouders hebben, die toch nou ja, zoveel uren in de week uh, zeggen: Ik kom wel, ik kom met jou een rondje maken, ga met je naar de bibliotheek of kom lees je een beetje voor. Mm -hmm. Daar is morgenmiddag ook wel een beetje voor bedoeld. Want al die. Nou, de eenzame mensen die lang niet allemaal goed erbeen zijn, worden ook allemaal begeleid. Ook allemaal ja. rond, dat ja. zijn ook allemaal mensen die dat, dat doen. Nou, dan ben ik een vrijwilliger op mijn manier, omdat ik dat, dat kan en anderen op hun manier. Ja. Is het eenmalig? Dit, nou, ze. We willen dit wel uh, elk jaar doen? En is of het, het elk verkocht, jaar het zijn er nog? Uh, nee, het is helemaal. Het, nou, het kost niet goede woord, ja, maar Het, nee, zit het, het is, vol. Het is, uh, helemaal vol. Maar die ouderenzorg die zorgt ook. Zijn ook allemaal diners nu uh, dit jaar. Die, die ze in orde maken. En dan mag je ook. En dan komen de mensen. Ga een beetje je haren doen. en de make-up doen. En dan gaan niet uh, speed daten. maar slow daten. Dat als je dan naast iemand zit. Jan, wel iemand waar je denkt, nou, die wil ik nog wel eens een keertje over een week ook zien. Dan schrijf je op een kaartje adres en dan bel je. Er worden door al die organisaties echt heel veel aardige dingen bedacht. Het is natuurlijk geweldig, hè? Overigens, dat heb je wel gelijk. Nee, kijk, als er 16, 17 miljoen maatje wegend zijn en al die vrijwilligers die hier niet zitten, dan is die samenleving natuurlijk goed. Ja, dan komt die samenleving. Dat is een mooie conclusie, dat lijkt me duidelijk. Goed, straks gaan we verder praten over een armoedeklossie met hoofdredacteur Sander de Kramer. Maar we gaan eerst naar Noord-Korea. Ik was Jan Vermeer van, van uh, Opendoors, uh, huilende geluiden uit uh, Noord-Korea. Gisteren hadden we hier Jan van Bentham te gast, de buitenlandcommentator van Nederlands Dagblad. Die vroegen wij, is dit oprecht? En die zei, ja, die mensen weten niet beter. Wat zeg jij? Dat er eigenlijk twee categorieën zijn. En de ene categorie is volgens mij een wat kleiner deel. En die mensen die zijn oprecht verdrietig. Die weten gewoon niet waar, ze, uh, waar het naartoe gaat met het land. Uh, de grote hoop is eigenlijk weggevallen. De rots onder hun bestaan. En hoe moeten ze nu verder? En kan Kim Jong-un wel echt in de voetsporen van zijn vader treden? Maar ik denk dat er een veel groter deel is... dat uh, ja, door al informatie die van buiten het land toch het land is binnengekomen... Ja, dat, dat die dit niet meer geloven. De gemiddelde Noord-Koreaan weet dat uh, Kim Jong-il een dictator was. Ja, absoluut. Want uh, hij heeft ze twintig jaar lang in de steek gelaten. De afgelopen 20 jaar zijn er bij hongersnoten meer dan 3 miljoen mensen omgekomen. Uh, 1 op de 100 mensen zit in een strafkamp. 50.000 tot 70.000 christenen zitten in een concentratiekamp. Uh... Er zijn uh, hele bevolkingsgroepen zijn gedeporteerd naar afgelegen gebieden. Die mensen uh, die zijn echt niet gek. Ze zijn nee. geïndoctrineerd, maar ze zijn niet gek. Dat ze weten ze wel door. dat er Kim Jong-il een leugenaar was. Uh, maar ja, er staan overal militairen en overigens politieagenten. die kijken gewoon naar rijen naar van wie is er wel verdrietig genoeg. Ja. En ik kan me herinneren van een vluchteling die ik heb gesproken. die in 1994, dus bij het overlijden van Kim Il-sung. Uh, in het land was. die nam gewoon een naald mee en die prikte hij dan heel uit in zijn hand. zodat hij maar wat tranen in zijn ogen kreeg. Die hard genoeg kon huilen. Ja. Oh ja. Jij heet niet echt Jan van Meer, dat is een scheld. Klopt. En jij werkt voor Open Doors. Wat doe je precies? Ik ben daar verantwoordelijk voor communicatie. Onder andere voor Noord-Korea. Dus ik schrijf heel veel verhalen over dat land. En doe er ook perswoordvoering over. En betekent dat ik er ook vaak komt? Ik ben er verschillende malen geweest. Ja. En hoe bijzonder is dat om daar te zijn... Ja, het is, het is heel dubbel, want je gaat erheen, uh, je kunt contact maken met de bevolking, maar je ziet alleen maar de buitenkant. Uh, en er wordt een enorme poppenkast voor je opgevoerd om maar uh, te laten geloven dat noord korea nog steeds een goed land is. En elke keer denk je, gelooft die gids nou wel zelf wel wat, die, wat die vertelt? hij vertelt? En vertellen? hij ziet eruit alsof hij het gelooft? Ja, ze kunnen zo ontzettend goed acteren, die, uh, die Noord-Koreanen. Dat, dat hou je gewoon niet voor mogelijk. Dat oh. zie je ook op die beelden. Maar waarom heb je niet je eigen naam? Is dat te gevaarlijk? Nou, juist omdat ik zoveel kritische artikelen schrijf uh, over het land. En, maar ik wil het wel graag blijven bezoeken. Uh, en ik ga ook naar heel veel andere landen toe. Um, dus ja, als ik naar een bepaald land toe ga, in het Midden-Oosten bijvoorbeeld... ja, dan kunnen ze twee dingen doen. Of ze kunnen je visum weigeren. Of ze gaan achterna lopen en kijken wie ik allemaal ontmoet. Uh, maar ik wil wel graag naar buiten treden met het verhaal. Dus heb ik ervoor gekozen van nou ja, niet mijn paspoortnaam te gebruiken... voor, uh, uh, voor artikelen of uh, publiciteit uh, of verspreekbeurten. Maar uh, wel als ik gewoon het land inga. Hoe kom je, want je zegt, als je naar het land toe reist... mag je daar natuurlijk nooit vrij rondreizen. Uh, je wordt meegenomen, je krijgt een soort poppenkast te zien. Hoe kom je er nou achter wat er dan werkelijk speelt? Hoe, waar haal je je informatie vandaan? Nou ja, als opendoors... Uh, uh, hebben wij nog een andere manier om het land binnen te komen. Wat ik doe, ik ga gewoon mee met een toeristische reis. Boek ik gewoon bij een reisbureau en dan ga ik als het ware undercover het land in. Maar wij hebben ook uh, mensen zitten uh, in China, uh, Koreanen... en die kunnen uh, het land inreizen. Uh, en die kunnen wel contact leggen met familieleden of met, uh, met kerkleiders. Uh, en op die manier worden ook brieven naar buiten gesmokkeld. Dus op die manier hebben wij gewoon heel veel contact in het land zelf. En dan hoor je ook werkelijk wat de mensen meemaken. Ja, dat hoor je werkelijk. Uh, natuurlijk uh, zijn ze heel voorzichtig met wat ze opschrijven in zo'n brief. Maar ze laten geen details uh, weg ja, die belangrijk zijn om te weten. Want heb je de laatste dagen nog contact gehad? Of is dat niet zo simpel? Dat is net niet zo makkelijk. Je kunt niet zo eventjes bellen. Maar we weten uh, uh, ja, uit eerdere briefwisselingen wel hoe zij aankijken, bijvoorbeeld tegen Kim Jong-il. En ze vinden het een vreselijke dictator. Oh, ja. Uh, ja. In de, in de... Spreek je het ook? Koreaans? Yeah. Nee, nee, ik moet alles vier vertalen doen. Dus, dus die je moet je er ook aan vertrouwen? Uh, ja, maar dat zijn collega's dan. Okay. Kijk, ga ik naar het land toe, dan gaan, zit ja. ik met een Engelstalige gids. Ja, en die man die kan heel aardig zijn, maar eigenlijk kun je me dat niet vertrouwen. Want ze, vaak komen ze ook even naast je, zitten in de bus en zo. Dan gaan ze je een soort interviewtje met je doen. Uh, iets minder diepgaand dan hier hoor. Dus wij kunnen zo naar, nou nee, toch ja, maar. Ze ja. schrijven wel wat dingen op. Uh, <laughs> ja. En dat wordt allemaal gewoon geregistreerd. Voor alle toeristen die er komen, hebben ze gewoon een dossier liggen. Wat willen ze dan van je weten? Uh, wat je doet, uh, waarom je naar het land toe komt. Uh, en dan vertel je niet de waarheid, denk ik. Ik vertel niet dat ik voorop een dooswerk nee. Een nee. opslaggever van ons is, uh, om veiligheidsreden noemen we ook zijn naam niet, een jaar geleden met jullie mee geweest. Laten we luisteren naar een fragment van uh, jullie werk daar. Een ovale tafel met daarachter uh, twee gewapende militairen. En vlak voor staat de groep in een kring. Terwijl de soldaten straf vooruit blijven kijken, wordt er gezongen en gebeden voor de eenheid tussen Noord- en Zuid-Korea. Ja, er wordt Nederlands gesproken. Waarom is dat? Waarom deze vlag in het Nederlands spreekt? Nee, maar ook het zingen was in het Nederlands volgens mij. Ja, ja, dat is een speciaal moment bij de grens wat sommige christelijke groepen wel doen als ze naar het land gaan. Dat is eigenlijk het symbool van Noord en Zuid. Dat is de enige plek waar het eigenlijk nog echt bij elkaar komt. Dus een of andere blauwe barak Daar ben ik ook wel geweest. En ja, er zitten nog een soort lijnen in het midden. En aan de ene kant ben je Noord-Korea en aan de andere kant ben je in Zuid-Korea. Oh ja. uh, als je van de Noord-Koreaanse kant binnenkomt, zit de Zuid-Koreaanse deur dicht. Dus kun je daar niet doorheen. Uh, maar op die plek wordt dan heel vaak gebeden, door heel veel mensen, uh, niet per se door doors, maar gewoon door heel veel mensen wordt daar gebeden dat die landen ooit weer één zullen worden. Oh ja. Want hoe is de situatie van christenen daar? Kunnen ze daar uh, hun geloof beleiden? Nee, ze zijn volstrekt ondergronds. Uh, op de als christenvolgingen, die binnenkort ook weer uitkomt, ja, staan ze altijd standaard op nummer één. Dat zal voor volgend jaar waarschijnlijk ook niet veranderen. Um, alleen al het bezit van de Bijbel is voldoende... om met je hele gezin in een strafkamp te worden gestopt. Oh ja. uh, als ik een christelijke samenkomst zou leiden... Dan zouden ze, en, en ik zou gepakt worden... dan zouden ze mij in één strafkamp stoppen... en mijn gezin in een ander strafkamp. En mijn dochtertje van vier... Die zouden ze naar een soort school sturen waar zij zouden leren hoe slecht de vader wel niet was. Ja, dus het is dus niet zoals in China dat je in sommige omstandigheden, sommige plekken uh, gewoon christen kan zijn. Als je het maar voor jezelf houdt. Dat is in Noord-Korea volstrekt anders. Echt een wereld van verschil. Geldt voor elk geloof? Je mag ook geen moslim zijn of een andere vorm van geloof? Nee, het mag niet. Uh, het komt ook bijna niet voor trouwens. Dus je bent of inderdaad seculier of christen. En er zijn wel wat boeddhisten, maar dat is een heel klein aantal. En die mogen dat ook niet, uit, uh, niet, niet, niet beleiden, dat boeddhisme? Nee, uh, in principe niet. Hoewel ze zowel uh, de showkerken hebben... en ze hebben ook ja, een soort van showtempels voor de boeddhisten. Ja. Gewoon om een toerist te laten zien dat ze wel godsdienstvrijheid hebben. Uh, ja. Maar het is toch onbegrijpelijk. Weet je, het fascineert mij matroos. Ik heb zelf een heel dik boek, dat heet Zwart Boek van het Communisme. Daar staat ook uh, Pierre Rigolo in, dat is een uh, Frans historisch die heeft veel over Noord-Korea geschreven. Al die regimes zijn gevallen. Nou, Cuba over zat natuurlijk ook weer, die, uh, zat weer mee te jammeren natuurlijk. Die uh, rauwe Castro nu. Maar al die regimes zijn gevallen... Uh, zelf China is wat veranderd, en dat het zo stalinistisch nog aan toe gaat. Ja, ik word er elke keer woedend van als ik het mm. Er zijn sinds 24 miljoen mensen daar gewoon in één grote gevangenis. Heb jij dat niet, Jan, dat je boos wordt? Ja, je wordt vooral heel machteloos. Inderdaad, soms word je ook wel boos. Ik heb een vriend van uh, 22 uh, die op zijn achtste ja, door omstandigheden uh, zijn ouders kwijtraakte. Die, die moesten vluchten en ze dus lieten hem achter. En hij heeft zeven jaar op straat geleefd. Uh, en is aan het eind van die periode opgepakt en twee weken uh, gemarteld in de gevangenis totdat hij bijna dood was. Hmm. Um, en later is hij het land uitgekomen en zijn ouders ook weer gevonden. Maar ja, de relatie is zo kapot gegaan. Het feit dat ze hem in, in de steek hebben gelaten, dat, dat herstelt hij gewoon niet meer. Nee, dat komt niet meer goed. Nee. Nee. We gaan nog even luisteren naar een verhaal van een uh, vluchteling uit Noord-Korea. uit hmm. Noord-Korea. Deze vlucht was een wanhoopspoging. Als het zou mislukken, dan had ik het echt moeten opgeven. Net als vele andere vluchtelingen hadden we een gifpil bij ons... om zelfmoord te kunnen plegen als de vlucht zou mislukken. Ik was liever dood gegaan dan dat ik terug had moeten naar Noord-Korea. Ja, zo wanhopig hebben ze het dus daar. ja. Ja, de mensen zitten nu helemaal als rat in de val. Want er uh, ja, is nu een periode van 12 dagen, 12 dagen nationale rouw afgekondigd. Dus alle grenzen zijn zondagnacht. Dus al voordat het nieuws wereldkundig werd gemaakt. Is de grensmachine helemaal afgesloten. Overal staan soldaten. Ze dus hebben ook de zwarte markten uh, dichtgegooid. De enige plek waar je dus voedsel kunt krijgen. Helemaal afgesloten. Omdat ook de enige plek is waar je enigszins zou kunnen organiseren. Dus, uh, en dat willen ze ten koste van alles voorkomen? Ja, op dit ja. moment willen ze dat helemaal niet hebben. Wat kunnen jullie daar doen? Wat kan je betekenen voor de mensen? Nou, wat wij kunnen doen, ja, is eigenlijk heel weinig uh, en tegelijk heel veel. Wij geven voedselloop aan de christelijke contacten die we daar hebben. We zouden het ook veel breder willen doen, maar ja, die contacten hebben we gewoon niet. En dat doen we in het geheim. Verder zorgen we voor, uh, voor bijbels, voor boeken, voor christelijke materialen. Dat is uh, hartstikke Ja, dat is levensgevaarlijk. Voor jullie, maar ook voor de mensen die ze krijgen. Ja, en toch willen ze het hebben. Want het is uh, ja, een enige een manier waarop ze toch ook iets van God en zo mee kunnen krijgen. Want ze kunnen daar geen opleiding volgen, ze kunnen geen school volgen... vaak kunnen ze niet samenkomen. Maar ze willen toch God aanbidden en ze willen meer leren over de Bijbel. En ja, dat, dat risico nemen ze? Dan willen ze graag die materialen hebben, ja. Maar ze vaak bidden en vasten ze wel zeven dagen of zelfs tien dagen... terwijl ze al zo weinig hebben, bidden ze wel zo'n periode... voordat ze tegen ons zeggen van ja, en nu is het veilig... want God heeft ons laten weten. Hm. En dat blijkt dan vaak te kloppen? Meestal wel. Niet altijd? Ja, het zal ongetwijfeld wel eens fout gaan, maar om eerlijk gezegd ken ik die gevallen niet. Nee. nee. Gaan jullie nu? Nee, nu kun je niet, niks extra's doen, want de grenzen zijn dicht. Ja, nu is het heel lastig en sowieso kan ik niet vertellen hoe we dat doen, maar uh, ja. ja. Maar jullie gaan wel door met jullie werk voor Noord-Korea? Ja, absoluut. Ja. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie praten we aan deze tafel verder met Sander de Kramer over armoede en zijn tijdschrift daarover. En met Wim Berkelaar, die met ons in de tijdmachine stapt en met ons gaat praten over vaklaf Havel. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Marjan Koekoek. Radio 1, het NOS-journal. Het Openbaar Ministerie heeft aan twee Wikileaks sympathisanten taakstraffen opgelegd omdat ze in december vorig jaar websites hebben aangevallen. Een jongen van 17 uit Den Haag kreeg 26 uur voor aanvallen op creditcardmaatschappij Mastercard en de betalingswebsite Paypal. Een man van 20 uit hogezand sappemeer kreeg 80 uur omdat hij het OM had belaagd. Pinautomaten zijn een steeds populairder doelwit voor criminelen. Dit jaar zijn al 113 pinautomaten opgeblazen. Dat zijn er 21 meer dan vorig jaar, een toename van bijna een kwart. De Nederlandse Vereniging van Banken wil niet zeggen hoeveel geld er is buitgemaakt. De vereniging heeft ook geen verklaring voor de toename.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 SGP en D66 zijn het met dat principe wel eens. Maar willen dat gezinnen met meer chronisch zieken... hooguit één tegemoetkoming verliezen? Anders worden die gezinnen te zwaar getroffen. Dat zoveel zover de hoofdpunten van het nieuws. ANJB Verkeersinformatie. Er staat file op de A16 Rotterdam-Breda. In beide richtingen, bij de Van Brinnen noordbrug drie kilometer. De brug heeft even opengestaan. De A59, zonzeel richting Os, is dicht tussen knopend Hindham en Os. is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Verkeer richting Arnhem kan beter omrijden via Dijl over de A2 en de A15. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, leuk dat u luistert naar nou, Dit is de Dag. Hier aan tafel zit de Sander de Kramer. Met hem praten we over een blad over armoede. Historicus Wim Berklaar zit nu al te popelen om straks een lofzang op vaklaf Havel af te steken. Met Jan van Meer hebben we net gesproken over Noord-Korea. En Maartje van Wegen presenteert morgenmiddag een concert tegen eenzaamheid en is ook nog steeds te gast. U kunt reageren via Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DIDD. Of ga naar onze website Ditistedag.nu. Sander de Kramer. Ja, we kennen jou van het appeltje wat je hier regelmatig scheelt. Maar we kennen <laughs> ja. je eigenlijk nog meer van de dakloze krant. Ja. Die uh, heb je ooit gesticht. Nu weer een nieuw blad over armoede. Is het heel anders dan de dakloze krant? Ja, is totaal anders. Want je, je, je doelgroep is eigenlijk ook je achterban. Dus het is best wel uh, bijzonder schrijven. Vroeger schreef je voor uh, met name HBO Plus en meer vrouwen dan mannen. En, uh, en nu schrijven we voor eigenlijk uh, iedereen die moeite heeft om het hoofd boven water te houden in, in onze complexe, steeds duurder wordende maatschappij. En dat is eigenlijk een, een, een hele brede groep, hè? Van uh, bijstandsmoeders, tot mensen die de eindjes aan elkaar moeten knopen met schulden, tot aan eenzame ouderen, studenten ook. Eigenlijk, uh, willen we, eigenlijk is het voor iedereen die wel een portie positiviteit kan gebruiken. Ja. Daar is het blad voor bedoeld. Het blad heet ook ja, het gratis ja. blad dat omhoog kijkt. Nou, dat klinkt al heel positief, terwijl je het gevoel hebt dat armoede dat helemaal niet zo is. Is het echt ook een soort, ja, een beetje tjaka-achtig blad? Nou, ik vind wel dat uh, in deze sombere tijden... dat we wel allemaal ook wel een stukje positiviteit kunnen gebruiken. Iedereen praat elkaar nu wel heel erg in de put. En ik denk uh, juist die positieve verhalen, inspirerende verhalen... dat kan mensen uh, zorgen dat mensen omhoog gaan kijken. En dat is wel dat is wat, we, wat we willen. En maar wat minstens zo belangrijk is, wat wij merken... en ook bij eenzame mensen, is dat ze toch heel moeilijk de weg naar de instanties weten te vinden. Hm. En met dit blad proberen we die kloof te dichten We proberen een brug te slaan. We proberen met makkelijk leesbare verhalen... te laten zien wat er eigenlijk allemaal is. Maar je, er zijn in... ja, maar je zegt mensen kunnen niet bij de instanties terugkomen... maar er wordt toch eindeloos voorlichting gekomen... Gegeven over allerlei subsidies die je aan kan vragen... Op al, over allerlei loketten die er zijn. Komt dat niet bij de mensen aan? Dat komt heel vaak niet bij de mensen aan. Je moet ook uh, niet vergeten dat heel veel mensen... die aan de onderkant van de samenleving leven... geen eigen krant hebben... Die hebben geen krant, dus die, die, die lezen verhalen niet in een telegraaf... of in een algemeen dagblad of een trouw of NRC. En, en juist voor hun, door ze een blad aan te bieden... die op alle mogelijke waar zij zich begeven, waar zij komen, door daar het blad neer te leggen... probeer je ook te laten zien wat er allemaal is. Dat er bijvoorbeeld voor eenzame ouderen... die kunnen heerlijk eten bij, bij de Van Harte-resto's... en dat is vaak 400 meter bij hun vandaan, misschien soms in dezelfde straat. Maar ze weten toch vaak die plek niet te vinden... En dat is, dat is helemaal schrijnend. Maar ook toelagers bijvoorbeeld. Ouderen die jarenlang de eindjes aan elkaar hebben geknoopt. Terwijl ze recht hebben op 200 euro toeslag. Nee. En daarvan niet het bestaan weten. En nee. dat is wel heel. En ja, dat is wel heftig hoor. Waarom waar, waar, Oh sorry. Oh, sorry. Ga je gang, Wim. Krijgen. Nou, Sander Kramer, ja, ik, uh, ik moet zeggen, ik sta wat kritisch tegenover het begrip armoede in Nederland. Daar heb ik, gewoon, daar heb ik altijd een beetje moeite mee. Ik val daar ook Mark Rutte wel bij. Neer, bij. Kijk, ongetwijfeld zijn er allerlei eenzame ouderen en zo. Daar, daar niks van en eenzaam bedoel ik uh, mensen ook met armoede, gewoon materiële armoede. Maar je hebt toch ook van die gezinnen waarvan je denkt: twee auto's. Eén of twee computers. Ga gewoon eens ja. naar een eenvoudige winkel. Uh, die mensen, die, die leren ook, die hebben altijd maar zo'n uitgaafpatroon. Waarom is, wordt daar niet kritisch naar gekeken ook soms? Ja, maar die mensen, dat vind ik altijd, dat, daar heb ik weer heel veel moeite mee. Nee, je maar kijk, het zijn kijk, er heel is veel er... individuen. Je hebt. Ja. Je hebt er zijn, ik ben het helemaal met je eens als mensen zich een, een enorme lening hebben laten aansmeren... en uh, voor een breedbeeld televisie omdat ze graag ja, dus dezelfde buurman willen hebben. Ja, dat is inderdaad niet handig gedaan. Bovendien, maar ik vind wel dat je sowieso altijd mensen een tweede kans moet geven. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die, uh, waarvan bijvoorbeeld een, uh, de man is overleden... een vrouw die de eindjes aan elkaar knoopt, de, de, de baan verliest... omdat ze er opeens alleen voor staat met twee kinderen... en helemaal niet weet dat ze recht heeft op een toeslag... maar steeds meer gebruik gaat maken van de spaarcentrum... Doordat ze op op een gegeven moment uit armoede de eigen meubels gaat verkopen. Ja, dat vind ik wel. Nee, ja, dat is natuurlijk dat zijn. Dat is Maar dat zijn ook heel veel verhalen die voorkomen. Ja. Ik heb een sms'je gekregen, uh, het is een, uh, ik denk een half jaar geleden nu. Van een jongen die stuurde het uit pure wanhoop. Die, heeft, uh, die zat met uh, posttraumatisch stresssyndroom thuis. Omdat hij voor de blauwe helmen, voor de Verenigde Naties, had gevochten in oorlogsgebied. En daar een, een, een, met een met een trauma van heb ik jou daar thuis is gekomen. En die was totaal vervuild. Die zat alleen maar in zijn in zijn. Huiskamer, al een half jaar, kwam niet meer buiten. En zijn buren, die zeiden: Goh. Woont hij hier nog? Dat wisten we helemaal niet. En dan denk ik van ja, had hij eens aangeklopt. Had eventjes aangebeld een keer. En die jongen die probeerde er alles aan te doen... om te verdoezelen waarin de situatie waarin hij zat. Die had zelfs zeepsop voor de deur gesmeerd... en de ramen opengezet en de kachel op zandbal... om ervoor te zorgen dat hij niet, dat, ja, dat, dat niet zou opvallen in die flat. Ja. Ja, en dat zijn verhalen, dat zijn er wel veel meer dan we denken. Hoe komt het dat het, het jou nog steeds raakt? Want je zit al heel lang in die wereld, je zit al heel lang, uh, kijk je rond aan de onderkant van de samenleving en ik hoor nog steeds dat je weer boos wordt. Ja, ja, ik, uh, ja het is een soort, ik weet het niet, ik, er zit een soort oerwoede in me en als ik dan dingen tegenkom die ik niet begrijp of die ik niet snap of waar ik, ja, waar ik het mee te doen heb, dan, dan komt dat in me op inderdaad. En dan probeer ik er iets aan te doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt. En dat wordt niet minder de loop der jaren? Um, Nee, nee, het verplaatst wel eens. Het verschuift wel eens. Nee. Van de <laughs> dagloos naar de armoede. Even Sander over het blad? Ik heb het even mogen zien op PDF. Het ziet er prachtig uit. Beschrijf het eens even. Als je het, als je het openslaat, wat zie je dan? Ja, het is een lekker positief blad. We hebben Herman de Blijker, Die geeft bijvoorbeeld low-budget recepten. Dat je voor weinig geld toch een heerlijke maaltijd kan neerzetten. Uh, Koopjes jagen met Sandra Brood. Is een leuke rubriek. Die gaat elke, elke maand gaat ze met een gezin. Die steekt ze in het nieuw. Gaat ze naar. Plekken waar je goedkoop kunt winkelen. Dus bijvoorbeeld uh, de kledingbank, die dus speciaal is voor mensen... die de eindjes aan elkaar knopen. is Daar kun je, voor, uh, kun je drie kledingstukken krijgen voor twee euro. Zo. Maar mensen moeten het wel weten te vinden. Dus dan doet ze, elke maand doet ze een metamorfose, steekt ze mensen in het nieuw... en tegelijk wijst ze dus de weg naar de, naar de plekken. Ja, gratis uitagenda's, bespaartips. We hebben Tante Toos, dat is een ongekroonde koningin van het geld besparen. Die geeft Reineke, Ik zag nog een heel mooi interview met Johan Derksen. Ja, dat klopt. Ja, Joven Die zelf ook over... schatrijk wordt nu via ja, zijn Ja, maar die is ooit, uh... ooit ook heel arm geweest. Ja. Is dat over zo? De, mm. Ja, en over de tijd dat okay. hij uh, flink de bloes had. Hij heeft uh, zijn vrouw verloren toen hij 40 jaar ja, was. En, uh, en hij heeft, uh, zijn dochter van 12 is toen echt zijn redding geweest. Daar vertelt hij over. Maar ook de, eindje, de, de tijd dat hij zelf de eindjes aan elkaar moest knopen... daar had hij trouwens wel een hele, grappige, <laughs> had hij een hele grappige tactiek op verzonnen. Hij was toen beginnend journalist en hij verdiende geen druif. En toen ging hij uh, elke keer was die, hij ging toen met QB en de Blizzards veel om. Dus na 10 dagen was zijn, was zijn salaris op. En maar dan moest hij nog 20 dagen de maand volmaken. En dan die zijn... Interviews altijd om vijf uur s middags. En dan hoopt hij dat de mensen zouden zeggen... eet je gezellig een hapje mee. Ja, dat zijn ook wel Dat zijn ook tips die jullie geven. Dat, dat zijn ook ja. wel dat er nu in zo'n reclame zit. Ja, ja, ja laten we het daar ja, nee, dan over. Reclame. En jou, Sander, waar, waar leg je nou? Je zegt, ik, ik leg het blad neer daar waar die mensen komen. Ik bedoel, als ze niet 400 meter verderop naar het van harte restaurant gaan... waar ze goedkoop kunnen eten. Hoe, hoe weet je dan de plekken te vinden waar Is, mensen ja. wel komen en, is heel moeilijk. Sowieso via de website er staat altijd het blad helemaal op. Daar zetten, zetten we elke maand elk blad maar op. Maar als de verkoopjes... onderkant van de samenleving... die hebben geen computers en internet... Nee, en kunnen niet naar niet. je website kijken. Dat is zo. Je, maar je hebt het nu over de moeilijkste groep om te bereiken. Je kan nooit 100% bereiken. Dat is onmogelijk. Maar we doen er zoveel mogelijk aan om, om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Maar, en dus hoe doe je dat verzorgingstehuizen, oh ja. Via verzorgingstehuizen, de, de ziekenhuizen waar mensen komen. Uh, Voedselbank? Uh, via de voedsel... Of? Ja, het ligt in alle voedselpakketten. In heel Nederland wordt die meegestopt. Dus... Uh, we hebben al een aardig bereik. We zitten binnen een week op een oplage van 32.000. Ik denk dat er menig, bij menig, krant, menig redactiekantoor de, de vlag uit zou gaan. Jan van Meer, maar, het is natuurlijk niet te vergelijken, de armoede in Noord-Korea en in Nederland. Hoe luister je naar dit gesprek? Um, nou, ik zit inderdaad te denken: van, ik, ik kan inderdaad wel reageren op het begrip eenzaamheid of het begrip uh, armoede. Maar het staat inderdaad in totaal geen verhouding. Um, en als ik zo'n roep over hoe de armoede uh, in noord korea is... Ja, dan zou ik daarmee misschien weer iets afdoen dan hoe de armoede hier in Nederland is. En dat wil ik eigenlijk niet. Dus hou jij wijselijk je mond deze uitzending? <laughs> ik, ik, vind het, ja, ik vind het wel lastig, want ik, ik merk inderdaad... ik leef met mijn hoofd vooral ook in een andere wereld toch wel. Ja. En, dat is, uh, maar... in, en die armoede is, is zo'n grote armoede vergeleken met wat we hier hebben. Bedoel je dat ook? Ja, want uh, sommige mensen leven daar op uh, basis van 200-300 gram voedsel per dag. Als dat al ze dat halen. Uh, of ze maken pap van, van boomschors. Of ze eten grassoep. Ja, daar ja, ja, kunnen ik, we ons niks bij voorstellen. Nee. Ja, Sander, hoe, lu hoe luister jij daar dan weer naar? Uh, ja, ik vind het altijd heel moeilijk... omdat armoede ook wel voor een deel in je hoofd zit. Ik uh, woon zelf voor een deel in Sierra Leone. Daar woon ik anderhalve maand per jaar. En dan zie ik, mensen, uh, dan zie ik toch veel meer mensen lachen dan hier. En dat vind ik dan ook alweer weer opmerkelijk. Mensen leven daar veel meer van, van dag tot dag, van en uur tot uur. En toch vind ik het heel raar en, dat je Maartje dat zegt. Maartje vanwege, zet. wordt nu daar, En de armoede, nee. daar, en we de armoede de... daar is... Ja. ja, maar misschien mag ik me even uit, uh, uitmaken. Vanzelfsprekend, uh, vanzelfsprekend. Uh, <laughs> vanzelfsprekend. Fijn. En, uh, en toch is de armoede daar natuurlijk uh, enorm. Anders was ik niet blijven kleven, want ik doe er alles aan om daar, uh, om daar de, de ergste nood te ledigen. Maar ik zie wel dat daar meer gelachen wordt. En ik denk wel eens bij mezelf, van, nou misschien dat hier ook wel iets meer gelachen kan worden. Maar mensen hebben hier vaak een, hoop, een hypotheek boven hun hoofd, denken naar, een leven naar hun pensioen toe. En dat ja, dat is toch ook wel, armoede zit soms ook wel in je hoofd. Natuurlijk. Even naar Maartje van Wegen, want jullie nee. iets op, over zeggen, Maartje. Nee, nee, nee, ik ben stil. Ik vind alle clichés opgestapeld. Ik vind het zo'n rare zin. Armoede in je hoofd. Als je met een glimlach verschrikkelijk honger hebt of je rot voelt, dan is dat anders. Ik bedoel, je hebt even goed honger. Maar als jij met die hypotheek en alles, het is aan jou. Ik ben stil. Ik vind het raar. Nou ja, waarom zou het raar zijn? Het is toch ook, als je heel erg eenzaam... Je zet je nu heel erg in voor eenzame mensen. Dat is fantastisch. Maar dat is toch, dat, dan voelt iemand zich toch ontzettend rot... En als ik, als ik soms mensen uh, lekker zie voetballen, een stuk positiviteit... Dan, dan vind ik dat fantastisch om te zien hoe de situatie ook is. Ik, ik weet dat het een, een moeilijke vergelijking is. Maar ik wil wel laten zien dat, dat ook hier gewoon heel veel schrijnende verhalen zijn. En ik heb een boek geschreven van miljonair tot krantenjongen. Ik heb die mensen meer dan zes jaar gevolgd. En als iemand zijn kind heeft verloren door een auto-ongeluk... waar iemand zelf ook in heeft, gezet, in heeft gezeten... en dan onder, met al zijn verdriet onder de brug zit... omdat hij denkt bij zichzelf, laat alles maar zitten... dan heeft iemand een ontzettend tragische situatie. Daar word ik dan weer boos om. Ja, ja. ja ik, ik hoor ik, het Ik aan je stem, maar ik blijf ja. wat dat van tussen... Je oren, armoed tussen je oren en tussen je honger is honger en arm is arm en eenzaam is eenzaam. En als je met een glimlach weet te dragen, dan heb je sterk karakter. Maar er zijn mensen die niet zo'n sterk karakter maar hebben. Maar ik denk dat jullie het daar wel over eens zijn, volgens mij. Ja, is het. Het daar bestrijder. de eenzaamheid bestrijder. Ja. Maar uh, zal dan nog even over schrijven. Het is niet eenmalig, hè? Nee, nee. We, beginnen, uh, we maken zes nummers, sowieso. En uh, ja, als er vraag dan is en het, uh, en het slaat aan, dan, uh, dan gaan we misschien wel door. We gaan kijken. Oké, okay, en als mensen het willen bekijken, waar kunnen ze dan terecht? Uh, www.jaamagazine.org Ja, ja maar hoe weet je of het aanslaat? Want uh, je hebt geen verkoopcijfers lijkt me. <laughs> nou ja, er is wel veel... Ja, we krijgen nu al heel veel, uh, heel veel aanvragen van instanties... die heel graag het blad, uh, blad willen hebben. En die worden ook gratis uh, bij hun bezorgd. Dus uh, we roepen ook alle instanties op om, uh, om te mailen en om te bellen. En uh, dan komen we ze brengen. Ja, dat, dat is onze, uh, onze graadmeter. Krijgen we veel aanvragen ervoor? En hoe wordt erop gereageerd? Troubles, baby. Oosterhuis met good day. Welkom in de tijdmachine. De historicus Wim Berkla, naar welk jaar reizen wij? 1986. Aangekomen, wat gebeurde er toen? In 1986 kreeg eh, Vatslav Havel, wat niet de bedoeling was, de Erasmusprijs Die had namelijk moeten gaan naar Garta 77, de stichting waar hij een van de oprichters van was. Maar je weet, CDA-ministers zijn altijd flinker na hun periode <laughs> als minister of als premier dan tijdens. Dus minister van Hans van den Broek, nu natuurlijk heel flink over Israël, Palestijnse gebieden, toen tegen toekenning. Van de prijs aan Garta. Want probleem met de Tsjechische regering. Dat zou de Tsjechische regering. Ja, daar was hij niet gelukkig mee. En toen heeft Lubbers. Ja, je weet, Lubbers, geniaal man op dat punt. Die heeft natuurlijk weer zitten bemiddelen. En zei: Nou, laten we het dan zo doen. We doen het niet aan Garta, We doen het aan. Vatsaf Havel. Kijk, dat is hem geworden. Zullen we even naar hem luisteren? Hij ja, zei eerst, de tijd is nu gekomen. Dit is het moment om de macht van de communisten over te nemen. En daarna zei hij, ik wil graag een goede president worden in 1989. Um, wat maakte deze man zo bijzonder voor jou? Ja, een paar dingen. Kijk, die man ontroert mij ook. Kijk, je moet je voorstellen, die man dat is helemaal geen geschikte gast voor een talkshow. Die man is verlegen, die is nerveus, uh, die rookt zich helemaal suf... Uh, een beetje een stuntelige... onhandige man, op een bepaalde manier. Maar een ijzeren karakter natuurlijk. Gewoon blijven staan. Hey, ik heb hier een paar dingen meegenomen. Alleen die titel al. Poging probeer eens een poging in de waarheid een te week, leven. Ja, een poging om in waarheid te leven. Probeer hier eens, hier met z'n vijven en zitten, probeer eens in waarheid te leven. Nee, probeer in Noord-Korea eens in waarheid te leven. Nou, die Tsjechische dictatuur ook. Wat uh, betekent dat, in waarheid leven? Nou, gewoon dus dat je niet uh, meepraat met wat er gezegd wordt. Hij geeft als voorbeeld in dit boek een groenteboer. Hij zegt... Uh, schoon een eenvoudige figuur die daar zit. En die groenteboer die zou eigenlijk een, een bordje kunnen plaatsen en zeggen... ik ben een eerzaam burger, ik ben gehoorzaam aan de wetten van het land. Verder ga ik mijn eigen gang en ik praat geen onzin mee. Vooral het laatste. <laughs> gewoon, ik doe niet mee aan die onzin. Nou, je weet, die communisten, die bulkten van onzin. Uh, we zijn allemaal uh, solidair en we zijn dit en dat. Het was allemaal partijen, elite, nomenclatura, zo'n is een club. Kortom... Die poging in waarheid te leven, dat is ook voor ons nu nog, vind ik geweldig. En nog iets, die prijs in, in 60 werd hem ja. toegekend, en ook Garta, uh, als bijdrage aan de Europese cultuur. Nou moet je je voorstellen, dat was dus de helft van Europa, hoorde niet bij Europa. Als er één figuur was die bij Europa wilde worden, die ook echt dacht vanuit Europa, en dat werd ook gehonoreerd door die uh, Erasmusprijsstichting, dan was het Havel, dan was ja. het Garta 77. En waar kwam het vandaan bij hem? Nou, hij komt natuurlijk. Dat is interessant. Hij komt uit een uh, hoogburgerlijk milieu. Hij, uh, zijn familie is in '48 toen de, Tsjechische, toen de Russen, uh, uh, laten we zeggen de bezetten, is die familie onteigend. Maar hij bleef dus heel gemakkelijk zich verweren tegen die mensen. Dacht, ja, die man had gewoon, hij had bagage. Innerlijk fatsoen, mag ik zo zeggen. Hij had een soort innerlijk fatsoen. Dus je kan, je kunt zeggen, ja, jullie kunnen mij wel zeggen, het is A. Of het is zwart, maar ik zie dat het wit is. Ja. Zo, dat, dat was het. En dan had moet ik bij zeggen, ik heb hier een ander boek. Brief aan Olga. Dat is zijn eerste vrouw, overleden in 1996. En dat is een hele sterke vrouw. Het werd door zijn familie kwalijk genomen. Hij trouwde met haar. Uh, zij was een arbeiders, uh, arbeiderskind. Maar een hele sterke vrouw. Uh, die ook altijd achter hem is blijven staan. Dus het was een duo wat, ja, onneembare vesting. Hm. Samen. Samen, onneembare ja. vesting. Ja. We leven nu in de dagen dat het helemaal niet goed gaat met Europa. Nee, en daarom hebben we Havel nodig. Kijk, Havel is, uh, is een ereburger zou ik maar zeggen, van Europa. Hij heeft nooit die prijs gehad, natuurlijk. Maar hij is zo iemand. Kijk, je hebt nou de André Zagerov prijs die wordt altijd uitgereikt door het Europees Parlement. Nou, dit had ook een Havel-prijs kunnen uh, zijn. Namelijk, dit is een man die zit niet te zeuren over. Geven, uh, wat, he, ik hoorde uh, bij Buitenhof. Stef Blok zeggen, uh, uh, van de VVD, fractie ja. voor de VVD, wij zijn bij Europa omdat er voor ons wat haal is. Uh, onze andere vriend van de SP, Emu Roemer... geweldige sympathieke lui, allebei. Het zijn deugdzame burgers, deze mensen. Je moet ze blij zijn dat je zulke politici hebt. Maar ook Emu Roemer zei... ik ben geen Europeaan, ik ben Nederlander. Jongens, wordt wat groter. Maar wij... waar, waarom, waarom zouden ze dat moeten doen? Nou, omdat... Kijk, je zit in een gemeenschap van volkeren. We zijn van elkaar afhankelijk. We, hebben, we delen eeuwengeschiedenis. geschiedenis. Ja, je kunt zeggen, wij delen niet de geschiedenis met Tsjechië... zoals we met België delen. Maar we delen toch geschiedenis, wordt wat groter. Maar hm. hoe zag Havel dan het belang van Europa, schetst dat dus? Nou ja, kijk, hij had het idee van een Europa... dat steunde op twee wortels. De uh, laten we zeggen, ja, je mag het tegenwoordig niet zeggen sinds Geert Wilders mag het zegt. Zeggen. Jij zeggen. Uh, nee, maar de joods christelijke beschaving. Geert Wilders bedoelde weer iets anders ja. dan Havel. Laat Wilders maar Nee, even ik laat hem buiten. Maar goed, omdat het wat verwarring sticht. En natuurlijk de klassieke beschaving. Hij zei, daar komen we allemaal vandaan. En let op Tsjechoslowakije natuurlijk zeker. Want Tsjechoslowakije was voor 1939 natuurlijk een democratie. Thomas Masaryk, Dat was gewoon een volwassen democratie. Hoogontwikkeld land met Skoda-fabrieken en noem maar op. Dus voor dat land was het een enorme schok toen ze in 1948 gewoon bezet werden. En heel hard staan in die situatie. Maar hij, zei, hij was dus voor democratie, maar ook dus nog extra voor Europa. Waarom dan Europa? Nog een keer. Ja, omdat hij natuurlijk, hij, het is een wereldburger, uh, Elsbeth. Kijk, die man, dat is vanuit, misschien komt hij uit zijn achtergrond. Die voelde zich wereldburger en die zat ook altijd op z, naar zijn landgenoot te kijken. En dat, dat is hem ook wel kwalijk genomen. Het is geen heilige, dat is hij uh, Tsjechoslowaaks gedoe. Als er dus mensen mopperden op, op het land, laten we zeggen, dan had hij zoiets klein gedoe. En daar kun je hem natuurlijk ook wel kwalijk nemen. Dat hij daarop neerkeek? Een ja, beetje? een beetje op neerkeek. En dat is hem naderhand ook wel kwalijk genomen. Kijk, ja. toen was uh, de muur gevallen. En toen kreeg je Havel als uh, president. En toen hij bleef hij maar morele verhalen afsteken. Ja, en dat worden mensen natuurlijk in de zat. Ja. Hoe uh, somber ben jij? Is hij een, van een uitstervend soort? Nee, dat geloof ik niet. Want laten we nu de blik nog even naar Azië uh, uh, richten. Ik ben altijd slecht in het uitspreken van die namen en ik ben nu prompt kwijt. Maar die Chinese Nobelprijswinnaar van, van de vrede. Nou, die is ook al zo goed, die Ai Weiwei, die kunstenaar. Ook al een geweldige man. Maar die Chinese Nobelprijswinnaar voor, voor uh, de vrede. Ik heb hem even niet paraat. Maar ik Ling, Biao of, ik, ik weet Biao, nou, een luisteraar zal het nu wel corrigeren. Geweldige man, zit volledig in huisarrest. Uh, jaren opgesloten. Je hebt daar een blinde dissident. Ja. Wordt die hij die in denk... elkaar gerost door de Chinese veiligheidsdienst. En die denken ook groter. Die denken groter. Dat soort mensen zullen blijven bestaan. Die zullen jij. blijven bestaan en die hebben wij nodig. Oké. Okay. Wij gaan ook naar de dichter bij de dag, die hebben we ook nodig, dichters. Chit Bruinja, Chit, goedemiddag. Goedemiddag. We hebben je nodig. Ja. Ga je even het gedicht voor ons voorlezen? Dat doe ik. Goed. Het heet Wenselijk Menselijk. Zodra de mens zichzelf ging beschouwen als de maat van alles... werd de wereld minder menselijk, zei Václav Havel. En visie is niet genoeg, die moet gecombineerd worden met ondernemerschap. Naar de trap staren volstaat niet, je moet die trap op. In de kamers van bejaarden, vaak goed bereikbaar met de lift, staan over enkele jaren robots om de eenzaamheid van opa en oma en het schuldgevoel van hun kinderen wat te verzachten. Een prachtig voorbeeld van menselijk ondernemerschap. Robota is een woord dat in 1920 uitgevonden werd door de broer van de Tsjechische science fiction schrijver Karel Kapek. Het betekent verplichte arbeid, wordt ook wel vertaald als slaaf wat dan weer prima toepasbaar is op de onderdanen van Kim Jong-il... die zodra het idee hebben bekeken te worden... extra hard huilen uit vrees voor opsluiting. Ook vrij eenzaam en zeer menselijk. Dankjewel, J.P. We zetten het gedicht op de website. Dit is de dag. Nu. De ja is eigenlijk de tegenhanger van de quote, wordt op Twitter gezegd. Sander, klopt dat? Ja. Ja, nou, <laughs> dat zou u wel zo kunnen zeggen. We hebben zelfs nog gedacht om een etok te noemen... en dus omdraaien en dan hetzelfde logo te gebruiken. Om okay. iets uit te lokken, maar dat hebben we toch maar niet gedaan. Dank dat je er was, Sander de Kramer. Wij zeggen ook dank, dank tegen Maartje van Wegen, Wim Berkelaar en Jan Vermeer. Fijn dat jullie er waren. Dank. We sliepen nog toen de politie aanbelde. Ik maakte Ahmed wakker. En hij deed de deur open op een kier, met de haak nog vast. Hij zei tegen mij, de politie is gekomen... En zo klonk het toen de Turkse politie een beroemde journalist negen maanden geleden arresteerde omdat hij kritisch was op de heersende machten. En hij is niet de enige. Straks meer hierover na het nieuwsoverzicht van drie uur. Tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via Kerst vieren we samen. Ga naar eonl kerst voor al onze kerstprogramma's. Bekervoetbal, Radio 1. Morgen om half negen. Dit moet op worden, ja natuurlijk, nee natuurlijk niet. Ajax, AZ wil de bal bij de tweede paal leggen, dan moet even zien de bal terugleggen en haal de bal op de Bekervoetbal bij de NOS. morgen om half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op Bruinzeelparket.nl. Hey Fred, jij wilt toch veel spaarrente zonder dat je je geld jaren vastzet? Nou, dan heb ik echt een veel betere bank voor je gevonden. <laughs> Eindelijk ontdek ik zoiets een keer eerder dan jij. SNS Bank geeft je nu een bijzonder hoge spaarrente. 3,25% als je je geld een jaar vastzet met SNS-keuzedeposito. Dus kom langs of lees de voorwaarden op snsbank.nl.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 Origineel cadeau? Geef een museumkaart. De sleutel tot 400 schatkamers zoals musea, science centers, tuinen, onderduikadressen, kastelen. Ga naar museumkaart.nl slash cadeau en bestel hem nu. Museumkaart. Blijf ontdekken. Ook de AOW-bedragen en betalingsdata voor 2012 vindt u op svb.nl. En bestel je de museumkaart vandaag? Dan heb je een morgen in luxe cadeauverpakking al in huis... Dit is Radio 1.